Wij beginnen de Zogarles 136, pagina P-Wav, 686. bovenaan de tekst van de Zogar, de regel 3. We hebben de vorige les geleerd dat uh, op de vierde dag en op de zevende dag kwam malgoed Mal op de vierde dag is, de, is dat de malgoed die uh, de gesee vormt, ja, de malgoed die tot gesee kwam als we weer horen gesee, dat is altijd de plaats waar de malgoed staat en in de katmut, ja. En op de zevende dag is dan de malchut op haar eigen plaats. En <coughs> daarmee probeerde Zogar ons uit te leggen dat er de een vers uitleggen: We is tisberu, en mijn Shabbaten voor. Uh, uh, Leef na mijn Shabbaten. En Shabbaten is dus twee, betekent meervoud, het kleinste meervoud. De kleinste meervoud is twee. En zonder maar goed is er geen bevatting is, is, is verhuld. Altijd moet een grens zijn, een vorm. Dat is Malchud die de grens aangeeft. En de grens op de vierde dag is nog niet echt de grens. Het is een gedeeltelijke correctie. Want het is een correctie van de bovenste drie spiroodges, het boer Maar het is Malchud niet op haar eigen plaats. Maar goed, haar, de eigen plaats van de Malchud is daar onder de Gazé. helemaal als de zevende ...sfera van de zeven dagen van de schepping. Dus het is, uh, aan de ene kant schijnt de, de, deze uitleg, uh, dit vers uitgelegd te hebben. Ja? Dat dit twee shabbats en dat is dan twee maal goed, dat is dan twee, twee, twee, twee shabbaten. Dat wel, maar misschien, kan, misschien is het nog toch niet helemaal uh, uh, helemaal dat het dekt dit, als het ware die, dat vers dat het we en mijn shabbaten zult hij houden dat het om twee shabbaten gaat uh, dus daarom gaat verder de zoger brengt een andere vers of een ander stukje uitleg om om uh, dit vers uit te leggen. Drie. Ot ein Tet. We ietheema. I, I hoog. Maar hoe het schap tot tijd is per hoe. wi de Ot ein Tet negen en thema en indien jij zelf, als je vraagt, als je zou vragen, je hoog, indien het zo is. Maar hoe het Shabbat is, bro? Wat betekent dit vers? Dat staat: Mijn Shabbaten zult so, so, u naleven. Trin, twee staat het. Punt, el Shabbat, vier, de male Shabbat, we Shabbat, de joma mamash, let long peruda. Dus de zogar zoekt naar Shabishima. dus zoekt naar andere verklaringen die dan nog krachtiger kunnen eh, daarop op wijzen op wat op dat vers om dat vers te verklaren. Ella Shabbat. Na de punt 3, Ella Shabbat, de Mali Shabbat, maar de Shabbat van vooravond van de Shabbat, dus vrijdagavond, wanneer Shabbat begint. We Shabbat, de Yoma Mama's en de Shabbat van de dag van de Shabbat zelf, dus de volgende dag, overdag, de hele dag van de Shabbat. Let, Loon Peruda, die hebben geen scheiding, die scheiden niet van elkaar. Dus dat zijn twee Shabbat, twee, dat is wat. Dus hij op die manier zegt die dan nu: kan je dat verklaren? Dat de schepper zegt: mijn Shabbaten zult gij naleven. Dat is dan de vooravond van Shabbat, dus vrijdagavond, wanneer Shabbat begint. En de Shabbat, dag op zichzelf, dus de echte Shabbat. En die samen die scheiden zich niet van elkaar. Hasulam, uh, onderaan, de rechterkolom, de regel 15. Wat uh, aantet, we i teima, i we En indien zou je vragen, indien het zo is, dubbele punt, enzovoort, so dubbele punt. We tomar, zestien, Iem ken, Schabbat hi malchut. Mahu schikatuw. Et zeventien. Shapto is schmru. Schijnstein. Punt. Fijftien. Nade dubbele punt. We maar Indien jij en zou je zeggen. Zestien. Im kennen dien het zo is. Schabbat hi malchut. Dat. Schabbat is malchut. Dat was de laatste, waar we toe kwamen, wat de uitleg van zo. Dat Shabbat is mal goed. Maar hoe, Shekatu, wat is het, dat geschreven staat, et Shabtotai zeventien tushmru. In de Torah staat geschreven, dat mijn Shabbaten zult, zult jullie zult naleven. Schoenstein, dat dat... Shabbatay betekent stein, betekent twee Shabbaten. Punt omisief. Ella achtin. Shabbat shel lel Shabbat. Shigui malchut. We Shabbat shel nijken tien jom mamash. Shehu zeiran pin. Hamiir ba Shabbat de linkerkolom, de regel uh, 1. wel goed. Uh, we keren terug naar de vorige pa- oh, nee, sorry, naar de vorige kolom, naar de rechterkolom, nietwaar ik? Um, de regel 17 naar de punt. Hoe me schieven een antwoord? Ella 18, Shabbat, Shell, Leel, Shabbat, maar Shabbat van Leel, Shabbat, van de vooravond, van de avond van de Shabbat, oftewel vrijdagavond, Shahima goed, dat, dat is mal goed. We Shabbat, Shell, Yoma Shabbat, Shall, Yom, Mama, en de Shabbat van de dag zelf, werkelijk de dag zelf, dus in de ochtend, de echte Shabbat, anpin, dat is Zeeh Rampin, amir Shabbat, welke dat Zeeh is overdag Shabbat, die schijnt aan de Shabbat, die straalt aan de Shabbat, dat de malchut is, die malchut is, Mal, Shabbat is Malkhut, ja? maar Shabbat, de dag van de Shabbat zelf, is Zeeh en hij Zeran straalt aan die mal goed Waarom is het zo? Uh, de zevende dag is inderdaad mal goed Maar overdag, wie heerst overdag? Welke Sfera welke heerst overdag? Nee, Zeran Pin. Ja, Zeran Pin schijnt. Dus hoe dan ook. Al is het zelfs als het Shabbat is. Overdag is de heerschappij van de Zeran van Chassadim. Dus Zeran moet. Op Shabbat haar schijnen en dat that is that is wat hij zegt op die manier probe, zoger probeert te verklaren dat het twee, twee Shabbatot zijn. Een lahem pirut ki miuhadim panim ba panim, hem twee nikraim stei Shabbatot. Um, de regel 1, 1 la 1 la hem Peru. die hebben, zij hebben geen scheiding, zij kennen geen scheiding, dus ze hier en mal op Shabbat, zijn verbonden met elkaar die ki mij panim be panim, want zij zijn verenigd panim be panim, gezicht tot gezicht. We hem, nekraim, stei Shabbatot, en zij heten twee Shabbatot. Zo'n uitleg geeft dan. Dus we zullen zien wat je ons vertelt. Dus op Shabbat zeer en pijn ook was dan paniem de paniem. Kijk, door de week is het niet zo. Door de week eh, eh, alleen, in, alleen tijdens een gebed. En ook verschillende gebeden zijn. Door dus verschillende ochtenden, ochtends, middags of avonds. Ochtend is het, het hoogste. ...de hoogste juni... ...in het ochtendgebed. Dat ...betekent ochtendtijd ...wanneer de mens... Eh, ...vraagt, verzoekt om gesedim... ...om gesed... Om gesed ...dan kan je het hoogste halen... ...maar... ...door de week... ...alleen in dus tijdens het gebed... ...kunnen ze wel... ...panim de panim komen... ...en dan na het gebed... ...komt het weer maar goed... Dus, wat betekent Panim de Panim? Dat Malchud heeft ook een hele, het, hele, het hele gebouw, dus een hele partsoef heeft. En hoe, hoe voelt dat? Het voelt wel dat, dat het, de plaats onder de Jezot voelt wel dat hij als het ware uit, uh, uitzet. Ruimte krijgt. Ruimte krijgt betekent dat jij daar kan ook licht ontvangen. En dat eenheid en dat licht dat eenheid uh, als eenheid ervaren wordt, als verlossing, alleen tijdelijk, alleen tijdens het gebed. Dat jij kan zien, op dat moment, zien dat eh, de, wereld, de hele wereld is volmaakt. En dat zit je in je buik, omdat is heeft nu al een, heeft al een body, zeer en pin en en dan verenigen ze zich met elkaar. Maar na, na een gebed door de week, weer mal goed, is net, zij weer zakt en zij wordt weer tot een puntje. Ja, tot een puntje achter de jesot. Ja, begrijp je dat? En dat de hele, de hele, de hele schepping is eigenlijk, of de, het hele, de, de plaats van het ervaren, mokum, Zoals men zegt, mokum Bij de mens, mokum, dat is de plaats van de malgoed. Dus daar, hele, het hele streven van de mens, het hele verlangen van de mens is, het hele ongenoegen van de mens. En al is en, of, en al het geluk van de mens is juist om de er, te ervaren die malgoed. Want zeerampin is, is alleen licht van de schepper, het is een eigenschap van de schepper, dat is wel chassadim. Maar alleen in de malgoed er ervaren wij de, de het licht, begrenzing, en tegelijkertijd, licht en begrenzing, alles ervaren we in de malgoed. Hij zegt dan, dat is alleen op Shabbat. Dus nog een keer, door de week is het alleen even tijdens een gebed, en dan niet meer. En dan, eh, en dan wordt het net als een puntje, alleen een puntje. Dus geen partsoef, alleen een puntje. Alleen aangehecht aan de Jesuit. Maar op Shabbat... Станцы, посвященные маниам, посвященные гохтес, марзейстан, поним, да поним. Тади из-за того, что мы венуем дан шабат, то есть фируш, три, шааль, ки, лефи, агаве амина, шаве три, шаве фир, амалхут נו no, סורי שבת אמלחיות גביציר שב, הדיי רוויי ושווי לשלמות קול אחד בפני 5 אצמה מוואן הייטף הכתוב את שפטותאי שגם זסטרין רוויי uh. Pirush, de uitleg. Shaal, hij vraagt, hij de zoger, vracht, rabishim Kilefi ha amina. Hier moet ik iets zeggen volgen. Je ziet dat het derde en het no, tweede woord voor het einde van de regel, drie. staat iets ha amina. Als je dan de eerste he weghaalt, dan hebben we ha amina. Hawe amina, wat dat, is? dat is een technische term. Dat komt uit Talmud. En op die manier zijn er zijn speciale termen waarmee men geestelijke verschijnselen leert te begrijpen. En dat is één daarvan. Het komt uit Talmud en hawe amina betekent, men gebruikt dat, dat zo'n term hawe amina letterlijk betekent, hawa amina betekent, ik zou zeggen. Letterlijk. Maar men gebruikt dat in de Talmud, ja, hawa amina gebruikt men in de Talmud om aan te geven dat er een, een veronderstelling komt. Ja. Wat is hier, bijvoorbeeld zegt men zo, als men leert de Talmud, zegt men, wat is hier de hawa amina? Wat is de stelling? Wat is jouw hawa amina? Wat is... What is Jouw veronderstelling of zo. Dat is zo'n uh, so term erg belangrijk. Gewoon dat je het hoort. Dat je het even uh, opneemt in jezelf. Sha'al, de zoger vraagt. want volgens. Levi is volgens. Want volgens de Hahawa Volgens die veronderstelling. Volgens de veronderstelling. Shabet, Amalchio dat twee maal goed, Rvijij, vier en schvijij. De vierde, op de vierde dag. En op de zevende dag. Schleimot, kol achat, atsma, die volmaakt zijn. Elke daarvan is volmaakt op zichzelf. muwan heetew, akatuf. Dus. Uit deze veronderstelling, zoals de zoger eerst ons gezegd had, is een beetje, deze zoger een beetje Talmudistisch. Doet er niet toe. Doet denken, doet voelen alsof het Talmudistisch is. Doet er niet toe. Alles moeten we leren. Dus, uh, als, als wij zo dus uitgaan, zegt hij dan, vanuit uit die mina, uit deze veronderstelling, dat wij al gehad hadden, voor, op de vorige les, dat twee maal goed. Dat die de vierde en de zevende maal goed. Dat zij volmaakt zijn, elke op zichzelf. Duidelijk, niet zoals we hebben ge ge geleerd aan het einde van de les, dat, dat herinner ik nog, dat de zevende dag pas brengt de volmaaktheid aan die malgoed. Maar we hadden ook een veronderstelling dat ook beide brengen de, de volmaaktheid, ja of niet? Als wij veronderst veronderstellen dat beide zijn volmaakt, dat is de vierde op de vierde dag de mal goed, en op de zevende mal goed, dan hebben we dan klopt het wel, dan hebben we twee shabbat, ja, dat, dan hebben we twee shabbat, shabbat, shabbatot. Dus, move on, heet het, dus als we, voor, als we ervan uitgaan, met andere woorden, dat die beide mal goed, van vierde en de zesde dag, dat die op zichzelf, elke op zichzelf is, uh, volmaakt, dan klopt het wel, dan move on, heet het, dan wordt het Goed be, uh, begrepen het vers Het Shabbatai, mijn, mijn Shabbaten, mijn Shabbaten, Shahem Trin, dat die twee zijn. Welke twee? Dit. Welke twee? De vierde dag, of de malgoed van de vierde dag, en de malgoed van de zevende dag. Dan, dan zou dat kloppen. Ja? Punt. Awail, achar, Shetomar. Zeven. Zeven, ze, ja. She. Barwi, lo ni schlam el rak achars ni chlait. Ach Im ken hem rak shabate gaat. Maar aan het einde van de vorige les heeft je ons nog iets anders verteld, ja. Dat zij niet, dat ze niet uh, volmaakt zijn op zichzelf genomen, ja. De vierde. Op de vierde dag, malgoed, is niet volmaakt op zichzelf genomen. Ja, zij wordt volmaakt pas aan de zevende dag. Dan klopt het niet dat het twee shabbatot zijn. Ja, dat zijn twee. Dan is het één shabbat alleen, de zevende dag. Maar de malgoed van de vierde dag is nog niet volmaakt. aval dat is wat je zegt ook. Awal, acharshe tomar. maar, nadat jij zegt, 7. Shebar dat op de vierde dag vol, voltoide, werd voltooid alleen uh, dat niet op de vierde dag werd het voltooid, die mal goed werd voltooid, voltooid, maar na het nadat ze zich de vierde, ah nee, dat de vierde dag uh, werd voltooid pas nadat die zich die was werd aangesloten aan de zevende dag. Dan is het, als je het zo zegt, dat was aan het einde van de vorige les. Im ken, hem raak Shabbat gaat. gaat. Indien het zo is, dan is het alleen maar één Shabbat. Iedereen begrijpt het? Dat is wel een beetje zo so, uh, Talmudistisch, doet to erin toe. Dus maar op die manier, dat is. Uh, uh, kunnen we het leren? Eindelijk, we hebben geleerd, ik begrijp het een beetje, dus we hebben geleerd eerst zo dat uh, op de vierde dag was het goed, kwam tot volmaaktheid. Ja? Zij bracht uh, op de vierde dag de onthulling, onthulling van de bovenste, drie sfeer het gisteren de eerste, tweede en derde dag van de Shabbat. En daarna uh, op de zevende dag was het ook nog mal goed kwam ook tot, tot, tot, uh, tot onthulde de onderste sferot, net zo goed is zo. Dus op de vierde dag werd Malchut onthulde de avot, de vaderen, ja. En op de zevende dag onthulde de Malchut de zonen, Dat is de, net zo god is zo. Dan hebben we twee Shabbat, ja. We hebben Shabbat op de vierde dag en op Shabbat op de zevende dag. Volgens deze veronderstelling, volgens deze Havamina, zo, so, Hawamina I mean, heet het. Uh, klopt het wel dat twee shabbat zijn? Maar aan het einde van de vorige les had je ons gezegd dat, uh, nee, zegt hij, de vierde dag komt tot zijn voltooiing pas, pas met de zevende dag. Nou, dan kan je niet zeggen dat het twee Shabbat, alleen op de, de Shabbat, de zevende dag, dat is Shabbat. Dat is, uh, we well, omer. 9 Hakatu, et Shabbat Tay Trin. En waarom zegt dan het Heilige Schrift, et Shabbat Tay, mijn Shabbat, twee? Daaruit blijkt dat het twee zijn. Dus zo op die manier gaat de zoger verder ons uitleggen. U Meshiv, Shakavana, tin. Aya alphinat siiran Pin in winukwa. Amairim big dushat eleph hashabaad. Kyom hashabaad hu azakhar. Umale shapta 31 hi anukwa. Kijk, zo moet je zo zien. De zo herself brengt een uitleg. En de zo herself brengt als het ware, uh, verwerpt de uitleg over die vierde en de zevende dag. Het is niet dat dit verwerping, echt verwerping, het is de zoger wil op die manier extra ons geven. Het is niet zo dat het is zwart of wit. Er zijn verschillende niveaus, verschillende invalshoeken, daarom uh, zegt hij nou, dan blijkt het dat dit eind Shabbat is, dus dan de zorger moet ons weer antwoord geven, weer dieper, op een dieper niveau, die deze, zoals het ware, eh, tegen, tegensp zo'n tegenspraak, tot eenheid te brengen. Op die manier, zo gaan we, dus ook in het, in het geestelijke, dat is ook een goede eh, manier, om in het geestelijke niet zomaar dingen te verwerpen, als je hoort iets en het lijkt jou tegenstrijdig, dan betekent dat jij nog niet tot die eenheid kan komen. Dan moet je dan weer werken aan jezelf om op een hogere niveau die twee tegenstrijdigheden tot eenheid te brengen. Dat is het werk wat we doen. En kijk, in de traditionele toraden leert men met een, met een maat, dus met een partner. Altijd twee mannen leren met elkaar. Waarom? Omdat ze leren de Torah, de Torah van Bia. Van de werelden van de scheiding. Van de... Bria et Seara. En dan heb je nodig een andere. die dan Jij bijvoorbeeld verdedigt de Torah. En hij valt aan als het waarom gaat. Komt met een tegenargument. En daardoor komt komen de middelste lijn, Op die manier. Ja, de, de ene is plus en de andere is minus. Op die manier. Op die manier is het, werken ze. Duidelijk, want op die manier, heeft, hebben, dan, wat, op die manier hebben ze dan, als het ware, werken ze in drie lijnen, of in twee lenen, rechts en links, en het, middel, en het middelste lijn is dan de, waar ze dus komen in hun discussies. Maar dat doen ze in twee lichamen. Duidelijk, omdat ze kunnen niet anders. Ze kunnen dat niet anders. Maar wie leert de Torah van de Atsilut? Zoals wij dat doen. Wij hebben geen partner nodig in het leren van de... Ik bedoel, mag wel natuurlijk. Maar we hebben geen andere, geen zo'n partner tegen boxer, eh, voor nodig om te leren. Zoals normaal traditioneel leren. Waarom niet? Waarom niet? Het geestelijke, hoe, hoe wordt geleerd het geestelijke? Alles is in één mens alles is in één mens. Eigenlijk wij hebben dat niet nodig, want we hebben dan linkerlijn en recht, rechterlijn en linkerlijn. Nou, dat is mijn rechterlijn ziet chassadim, ziet dingen op de manier als Haset, eigenlijk ziet dingen in reali de realiteit vanuit het positie, de positie van Haset, maar de of volmaakt niet. Maar de linkerlijn zegt nee, het is niet volmaakt. Daar zit dat en dat en dat. Die gaat verstand gebruiken. De rechts, rechts zegt, ik wil geen verstand gebruiken. Ik wil alleen maar geset. Alleen maar, mal goed. ik breng mal goed naar de gogma, onder de gogma. En ik heb alleen maar twee tiliem, alleen ketter en gogma met lichte nefes en rogen. Dat is voor mij afdoende, dat is mijn, mijn, mijn eigen rechterlein doet dat. Dat is het werk van de rechterlein. Maar de linkerlijn zegt, nee, het is niet genoeg. De linkerlijn heeft, hij heeft, hij <coughs> voedt, uh, voedt zich door Chochma, die wel wijsheid wil hebben, die kracht wil hebben. Is zegt, nou, dat is allemaal uh, flauwe power, als zou dat zeggen, ja? Zoiets, ja, is goed of zoiets? So well, een beetje zacht, zo, so een beetje zo... So, en zachte ei, yeah, het uh, it is niet een echte, dat is geen waarheid, dat is niet de realiteit. Alleen maar, maar jeim, alleen maar dat liefde, Gassadim, het is niet genoeg. Ik wil wel goed hebben, ik wil wijsheid hebben, ik wil argumenten hebben, en niet zonder argumenten. Dat is de linkerlijn. En die moet die, in bij iemand die leert de zoger, die leert de, leer de, de Kabbalah, het is twee lijnen in één mens. Ja, tussendoor dat jullie begrepen hebben. Dus leren met zijn twee kabbala... Dat betekent, mag wel natuurlijk met zijn twee leren. Maar, maar het is absoluut... Uh, alles is in één mens. Goed, goed onthouden. Ik heb absoluut niet nodig om met iemand anders te leren. Iemand die echt kabbala leert, die heeft die andere niet nodig. Je moet zelf... Het is niet alleen niet nodig. Het is zelfs tegensprekelijk. Je moet, moet in jezelf... Beide twee lijnen op, uh, ontwikkelen. Dus niet bij gratie van jouw partner, die dan gaat jou. Jij gaat, laten uh, we zeggen, de rechterlijn spelen en hij gaat de linkerlijn. Komt met het tegenargument en gaat jou dan. Uh, op die manier komt er dan het spannings, spanningsveld tussen jou en hem en daardoor gaat het ten gunste van beiden. Natuurlijk is het. Klopt. Maar beide, we hebben uh, wie, wie geestelijk kabbal leert. Die heeft allemaal in zichzelf. Deze, ja, deze rechts en links, deze spanningsveld, dit spanningsveld moet in de mens, in één mens zitten. Daarmee, alleen daarmee gaan we vooruit. En daarom geen groepen over de wereld niets helpt. Het is allemaal vlucht, vluchtgedrag. Op die manier. Kijk wat je zegt ons. Dus, dan vraagt de zoger lama omer kat et waarom? de? Zogers, waarom die het, het vers van de Torah, het heilige schrift, zegt, Shabtotai, et Shabtotai, Shabbaten, oftewel, die zijn twee, uit ja! de een... meervoud, van, de kleinste meervoud is twee, punt, om en hij antwoordt, de zogers zelf antwoordt, zie je dat, Shakavanah, hi, tien, al pijnad pin en Het slaat op, de zoger zegt, het slaat op de het aspect zeer en pijn en wenukwa. Die die twee zijn. Amirim Bekdushat, Shabbat. Die beiden schijnen in, in de heiligheid van de Shabbat. Ki yom hashabbat. 11 hoe Hazachar, want, let op hoe geweldig het is. Kijom shabbat want de dag shabbat is het mannelijke overdag, dus de shabbat overdag, dat is het mannelijke gedeelte van de shabbat. Geweldig, dat is mannelijke en vrouwelijke. Alleen mannelijke en vrouwelijke is alleen op shabbat. En dat kan je dan komt tot volmaaktheid. Kijk, want de dag van Shabbat, dat is het mannelijke, ze hier aanpien, om maar Shabta, en terwijl de vooravond van Shabbat, dus vrijdagavond, wanneer Shabbat begint, ja. hi -nukwa, dat is een ukwa, dat is het vrouwelijke, en dat is geweldig, daarom is het ook, wordt het ook gezegd, kijk, wordt ook gezegd, staat ook, wordt gezegd, dat op, op de vooravond van Shabbat, dus vrijdagavond. Een man mag, man mag met zijn vrouw uh, contact hebben. Eigenlijk, dan is het geweldig, want dat is, waarom is het zo? Omdat het boven is het zo, en beneden, daarom is het ook beneden op die manier. Dat is heilig, eigenlijk. Het is heilig omdat het in de hogere op de Shabbat is: eenheid tussen Zeer en Pien, en ook deze nacht, maar alleen niet aan het begin van de nacht. Alleen maar. Na de middernacht, goed opletten, na de middernacht. Dus men begrijpt dat natuurlijk niet. Maar na de middernacht, want na de middernacht is het opwekken van de dag begint. Opwekken van de dag, dat is dan Serantien. En dan is Serantien en Noeken die maken deze woek in de hogere. Dus precies hetzelfde hier op aarde moet het zo zijn. Maar het is bedoeld natuurlijk uh, geestelijk. Maar men projecteert dat op, op, de, op het materiële. Terwijl, terwijl um, iemand die geestelijk werkt, ook een man bijvoorbeeld, geestelijk werkt, in principe heeft hij dan op die avond, op die nacht, in die nacht van vrijdagavond, die uh, verbindt zichzelf met de schina. Hij is mannelijk, eigenlijk bedoel ik mannelijk, net als Zeeran Pien. Hij verbindt zich met de schina. En dat is al afdoende en dat is maak je die zivuk met de schina. en dat is, dat is helemaal zivuk voor 100% zivuk alleen zonder zonder de, uh, ja, zonder te stoien maar dat is helemaal zivuk maar, wel, natuurlijk alles moet kinderen moeten ook op de wereld komen en uh, twaalf na de punt we hebben bed, shabbat tot, ха не хвалим дертин в חד בלו פרודה хад было пируда фертин валкен некра гам азеран бин вашем шабат ва габен 12 вегем бед шабатут эн дат цейн твей шабатут то есть твей мал шабат твей твей шабат шабатут когда мир фал 2 мал Ani je chalim die zijn. die. dus beide zijn ingesloten. of aangesloten. In ingesloten in, in Shabtotai. die zijn twee. twee in de Shabtotai. mijn Shabbaten, dat is wat hij zei. Dat is de Zeiran Piyin. en de Nuka. We liggen tam. liggen tam, mamas. gaat belopperoud. daar zei dat werkelijk een zijn zonder scheiding. 14. Waar ken Nikra Gama iran Pin Bashem Shabbat en daarom ook deze Jeran Pin heet in de naam Shabbat. We hebben en begrijpen dat. Omdat hij verbonden is met haar, dus dat is iran Pin ook Shabbat. Dus niet alleen Malchut Shabbat, maar Zeran Pin Shabbat. Erg diepe diepe iets en allemaal dat is wat we leren nu dat moet ons nee. brengen leren ons brengen ons naar de eenheid in ons de eenheid brengen dat is het uh, de aanstoot van de hele studie en van de hele ontwikkeling van de mens en de mensheid om tot eenheid te leren komen en ik ben niets en niemand nodig. Of in principe zo, so, oké, okay, iemand is er wel, oké, okay, dat is het goed. Nee, is het ook goed. Pepe, het is niet, dan word je niet ontvangen, niet afhankelijk van iemand anders. Pepe, en daarmee, dat is pas liefde. Dus niet hangen aan elkaar, maar volledig onafhankelijk blijven van elkaar man en vrouw, man en man met elkaar ook, volledig onafhankelijk met elkaar, wel helpen elkaar, wel uh, leren dat eenheid na te streven het is niet eenvoudig maar steeds op een kostere manier met elkaar leren eenheid in eenheid komen, dat is wat wij leren, maar dat moet je ontwikkelen in jezelf, uh, ontwikkelen in jezelf het vermogen om tot eenheid te komen dan Word je onafhankelijk. Dan kan je, ah, dan kan je alles kan je doen. Dan is het, kan je ook met een partner geweldig om, omgaan. En alles kan je dan doen. Waarom? Je hangt er niet aan iemand. En je bent onafhankelijk van de ander. Het is een zeer speciale iets wat de mens. De mens verkrijgt de vrijheid. En laat je ook de ander vrij. is een zeer speciale houding. De mens is in elke, elke, elke wijze is gemaakt in deze wereld. Zelfs de, de wijzens die in onze ogen onderontwikkeld zijn. Alles is gemaakt om eh, naar de absolute vrijheid te komen. Naar absoluut haalbare natuurlijk. Wat kan je dan zeggen? Natuurlijk dieren hebben mindere vrijheid natuurlijk. Ja, de mindere vrijheid. Het lijkt me dus... Daarom moet de mens moet zorgen daarvoor. De planten hebben, nog, hebben nog minder vrijheid dan de dieren. Dieren kunnen lopen, rennen. De planten niet. Als er een brand, bosbrand komt, dier dieren kan nog weglopen, wegrennen, de plant niet. De plant is meer is minder vrij, etc. Uh, we hebben een begrijp dat. De volgende uit de regel bovenaan, de regel 5 uit P Amar Hahu Tayan De Havet Tayan Magu Mahu Kumigdashi het is speciaal, ik had gezegd, een speciale we hebben vanavond. Een beetje zo redenering en lekt wel een beetje zo. Eh, maar het is ook geweldig om dat te ervaren. Zooger weet ons te brengen waar de zoger wil. En, en moet, we moeten wel volgen zoals so het is moeilijk of niet moeilijk, soms minder moeilijk, soms makkelijker, machtel, dat doet er niet. Het is, het is niet onze. We gaan gewoon doen wat we kunnen. Vijf. Ot pe. Ot tachtig. Amar hahu tajai. Tajai. Herinner je nog deze. Wat waar het overdraait in deze. Eh, ma Maamar. Dat rabbi. Herinner je nog. Beginnen daarvan. Dat. Dat die twee. Die zijn nu op weg. Rabbi Lazar uh, ja, ging, ging, uh, um, ging uh, op weg om, om te zien zijn, om te zien Rab, uh, Rabbi Yosi, de zoon van de Rabbi Shim. En Rabbi Abba was met hem. Dus Rabbi Lazar en Rabbi Yossi die zijn op weg, ja, en op een en er is ook nog een uh, ijzeldrijver die achter hen aanloopt, dus met al die ijzels, met al die ladingen, cetera. Want ze gingen natuurlijk niet zomaar daar, ze gingen ook met al de lading, met water, met, met wat, misschien cadeautjes, met de, wat, wat er ook mag, mag zijn. En nu komt hij aan de beurt. Vijf. Dan. Amar hahu taa, ta Zij die ezeldrijver. Die ezeldrijf, die achter hen ezeldrijf, werkwoord ezeldrijven. Dus ezeldrijven, verleden tijd. Dus die ezeldrijver die zij tegen hen, de ezeldrijver die achter hen ezel die zij tegen hen. Die zei, Omahu. En wat betekent dat in de Tora staat geschreven? Omekadeshi tira'u. Omekadeshi tira'u. En van mijn heiligheid zult gij Vrezen... Ontzag hebben voor mijn heiligheid. Staat in de Tora. En dat is ook verbonden, in de Tora is het ook verbonden. Uh, uh, dat is ook verbonden aan de kwestie van Shabbat. Het heeft ook met Shabbat te maken. Dus hij zegt, wat betekent dat? Dat een mijn, van mijn heiligdom zult hij vrezen. Uh, de volgende pagina. Pagina P zijn. 87. De eerste regel bovenaan. De eerste regel. Zo, zo zien we dat die ijzeldrijver... die hebben zich gewoon ingehuurd... om wat met die ijzels om te gaan. En die hoorden wel hun discussie. En die, die kwam tussen hen in. Ja, wie is de, ijzel, de ijzeldrijver? Zo so is het. Maar hij zei tegen hem. Daar, kutsch, Kdusha, de Shabbat. Hij zei tegen hem, dus Rabbi Lazar, ja, of Rabbi Abba, die zei tegen hem, dat is de, heilig, de heiligheid van de Shabbat. Ja? hij zei, wat, wat is dat de heil, heilig, heiligheid? Bij mijn heilige van mijn heiligheid zult u uh, ontzag hebben. Dat hij dan, hij zei tegen hem: wie is dat? Rabbi Al-Azhar, geloof ik. Hij zei tegen hem: dat is de heiligheid van de Shabbat. Amarle, naar de punt: Umahu mahu de Shabbat? En deze eizeldrijver stelt hem weer een vraag. Amarle, hij zei tegen hem, ommahu kedushad de Shabbat. En wat betekent de heiligheid van Shabbat? Punt. Amarle, daar kedushad wij, deed masch kamile eila. Deze Rabbi Lazar dan, Amarle, dat is zo'n afkorting, zie punt, Alef". Twee apostrofen, Lamet Amarle, hij zei tegen hem. Da, Kedush, da Kedusha, wat betekent Kedusha van Shabbat, het heiligheid van Shabbat? Hij zei tegen hem, dat is de heiligheid Kedusha, de Maschamile Eila, die aangetrokken wordt van boven. Kijk nou hoe die, die, als het ware, de logica, de redeneringen zijn. Zo so, leren we vandaag een beetje zo. So Lijkt op een Talmud. Maar doet er niet toe, Het is altijd goed. Kijk maar verder. Dus hij zegt, die Rabbi Elazar, die antwoord tegen die ijzeldrijver dat dat is de Gdusha, die aangetrokken wordt van boven. Punt Amarley. Iho, hiabidat, le Shabbat. De laf iho, kodesh. Ela, drie, Bedoucha, de share, alave, mille Eila. Amarle, weer die eizel draaiver, hem. Amarle, he zei te hem, I in dit zo is. Abidat le Shabbat, de love you kodesh dat hey, de as, de schepper, de schepper. Maakte de Shabbat, de love you codes, die niet kodesh is, die niet heilig is. Waarom is dat? Ela, drie, kedusha, de shari, Allah wil elah, maar de, de heligheid rust op hem van boven. Duidelijk Op Shabbat rust de heligheid van boven, maar de, de Shabbat zelf is dan niet heilig volgens uh, dat wat zo wat, wat, so is, so is het blijkt. Drie, Amar Rabbi Abba, we hoog hier we karat al fir vier onik. lekadosh, lekkadosh, hashem michubat. Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba de tweede reiziger. We hochihu, en zo is het. En staat geschreven, een andere vers staat geschreven in Yeshayahu, in Yeshayes. We karata de Shabbat onek en he noemen, jij zal numen de Shabbat uh, behaache. Le Kedosh Hashem om Hashem teheelichen mechubat uh, earful Is het. Punt. Itkar Shabbat, Lachud, vekadosh Hashem Lachud. Dus Rabbi Abba die komt en die zegt, kijk nou uh, in uit deze uit dit vers en, en nog een vers. Dus hij zegt, uh, dan, dan blijkt het wel dat Itkar Shabbat, Shabbat Lachud, dat in dit vers wordt Shabbat apart genoemd. En Kadosh Hashem en de heiligheid hel, de heligheid van de Hashem apart genoemd. Dus twee dingen worden in deze vers, in dit vers worden twee dingen apart genoemd. Shabbat is, uh, Shabbat aan de ene kant en uh, Kadosh, heiligheid van Hashem, aan de andere kant. Dus er zijn twee, twee, twee dingen hier apart. Punt. Amarle. Straks gaan we dat eerst gewoon opnemen. Amarle 5. Ihochi. Man kadosh Hashem. Hij zei, die ijzeldrijver weerkomt met een volgende argument, volgend argument. Amarle, hij zei tegen hem. Ihochi, indien het zo is, 5. Man kadosh Hashem. Wat betekent de helige, helige, helige, helige Hashem? Punt. Amarle, Kedusha de nachta mileela eila ale, hij antwoordde weer Rabbi, Rabbi Abaniu, antwoordde hem, Amarle antwoord, ah, hij zei tegen hem, k'dusha de nachta de heiligheid die afdaalt mileela van boven verschare, ale en rust daarop. Rust op, op die dag, op die dag van Shabbat, blijkbaar. blijkbaar punt. Amarle, en hij blijft steeds, hem weer nog een argument geeft, die, die eiseldrijver. Amarley zes, ik kudusha, die het masch habile eila, ik rei chubat, ik haze. De Shabbat, laf iho mechubat. Zeven, uchtief, we gibad het Amarle, hij zei, die ijzeldrijfer zei tegen hem, i, kdushade, it, mashcha, mele'elai, krik mechubat. Als het de heiligheid dat aangetrokken wordt van boven, heet mechubat, heet eervol. het it haze, dan it lijkt het wel de Shabbat dat de Shabbat is niet eervol dat het slaat, dus niet, niet op Shabbat zeven uchtieve Shabbat terwijl het is geschreven uh, op een andere plaats staat het, in de Torah staat het, dat Jij moet de Shabbat eervol houden. Eervol. Ja, eer dus van dezelfde wortel betekent. Jij moet wel Shabbat in ere houden. Dus. Dan betekent dat. Vol, in, volgens dat vers. Zou dat die twee verschillende dingen zijn. Slaan op twee verschillende dingen. Maar hier staat het wel. Dat hij citeerde. Dat, dat het wel zo. So, dat het Shabbat moet je wel in ere houden. Dus. Amar Rabbi Lazar, toen begrepen zij dat het wel die ijzeldrijver, dat die gewoon iemand is die toch wel zeer, zeer flink weet van de van de hele van de van de Torah. Amar Rabbi Lazar, le Rabbi Abba, toen zei Rabbi Elazar tot Rabbi Abba, Dubbele punt. Anach lehai Gav, uh, Gavra, de Mila de Hochmata idbe, de ant Lo Yadanaba. Kijk nou hoe die zegt. Dan zegt Rabbi Elazar, de zoon van Rabbi Shimon, die van alles heeft gehoord, de hoogste wijsheid had hij gehoord van zijn vader. En Rabbi Abba is, is, is, is de derde. In the in the reichs, in the ranks, the Rabbi Shimon was the hoogste the van allen, and then the Rabbi Ab and then Rabbi Lazar was the tweede, and Rabbi Abba was the derde. They were the grootste in that group. Then zegt Rabbi Rabbi Lazar zegt die tegen Rabbi Abba. Hij uh, zegt, an, "Anach, anach lahay gavra, laat met rust, of oh, latem, latem the die meine, die heer die mila, de bij, want het woord van de wijsheid is er in hem hij, hij zag hij zag aan die argumenten van hem dat hij een uh, wijze man was de Antlo Yadanaba dus de, het woord is in hem het woord betekent dat wat hij zegt daar zit wel een bid in dan zegt hij, het woord van de wijsheid heeft hij de aant loya danaba die dat wij niet geweten hadden dus daar heeft hij dus de ijzeldrijver heeft nu iets, de, iets in zijn wijsheid heeft wil, iets kan vertellen ons wat wij niet weten Amroulé zij zeiden tegen zij die beide, die, beide geleerde Torah geleerde zeiden tegen hem tegen die ijzeldrijver. Eima ant Zeg jij. Zie je dat? Kijk, zo moeten, we ook, zo, zo moeten we ook leren. Met twee, twee, na, twee na de grootste uh, geleerden. Torah geleerden. Dat was iemand die dan een ijzeldrijver. Helemaal, helemaal de Torah leert ons geweldige dingen. En hij zei iets, en ze zeggen, we weten niet wat het is. Hij zegt nu dingen die wij niet weten. Laat hem aan het woord, laat hem wo uh, wo uh, aan het woord komen. We hebben geleerd, dat uh, er bestaat zoiets, uh, als de gochmat zich lood, De wijsheid van uh, naar narigheid, ja, ja, domheid, of narigheid, domheid. Bestaat zoiets dat, het, dat als de mens al alle wijsheid heeft in de pacht, of echte wijsheid, zelfs de Torah, de hele Torah heeft gestudeerd, tot, tot een, uh, aan de puntjes, dan pas wordt hij waardig om te leren de Torah van de domheid, of de schuld. heet het. Want Sigloed, van verstandelijkheid, dus echt leren om wijs te zijn, verstandelijkheid, sigloed, schrijf je met een letter sin, dus als sin, maar dan met een puntje links. En in deze taal kan je niet liegen, deze taal. want in deze taal precies hetzelfde, sigloed, met een samig, betekent domheid. begrijpt het? Dus sigloed. als je dat zechel, Segel is verstand in in het Hebreeuws. Segel schreef je dan sin, dus shin, alleen maar sin spreken we dat, omdat het puntje staat aan de linkerkant. Segel. en dan kaf en dan lamet, ja, lamet. En als je dat schreef niet precies hetzelfde, maar niet met een sin, yeah? met een shin met een zinletter maar met de letter samig dus samig, kaf en lamet wordt precies hetzelfde uitgesproken betekent eh, domheid en dat is precies hetzelfde, betekent het, het ligt wel tegenover het ene tegenover de andere licht. en dan alleen de grote de grootste eh, zeer geheime Oude rabbi die ook die Otje heeft geschreven, Rabbi Habenuna Saba, Ja, die is de grote, die echt iets. Hij had de kracht en de kennis om dat te leren. Hij onderwees die Torah, die kabbalisten van de Zoger, deze wijsheid: deze wijsheid van de dom, dom, domheden, de domheden. Schijnt wel domheden, dat, maar dat is dan. Alleen maar de, iemand die echt alle wijsheid heeft, heeft geleerd. En echt een niveau, en hoogte, hoog, een hoge niveau heeft bereikt. Die kan dat leren. Heel erg speciaal. Dus iemand die alleen maar wijs wil zijn. Die alleen maar gaat ontwikkelen in zichzelf. Alleen maar één pool. één kant van medaille. Maar er bestaat nog een andere kant van medaille. Waarbij dan dat de mens moet ook in zichzelf ontwikkelen dat betekent de Shimon Bar Yochai die zoals we hebben dat geleerd de Shimon Bar Yochai, de auteur van de zoger die, die, die het licht van de wereld was zoals we hebben dat geleerd die uh, de heerser van de wereld geestelijk was dus de, de, de hoogste van de hoogste en bestaat ook nog in de Shimon Minashuk en bestaat nog een toestand van dezelfde Rabbi Shimon, van Shimon van de, van de markt, van de marktplein. De, eigenlijk, dus deze de, de Rabbi Shimon, die ontwikkelde in zichzelf ook de eigenschap van Shimon van de markt. Die, Shimon die op de markt staat, ja, dus van de meest eenvoudige man die daar was. En die, door die combinatie van die twee, aan de ene kant is een geweldige Fijne, geraffineerde verstand en geestelijk gevoel, etc. En aan de andere kant, de grofheid van de grofste uh, man die er is. Ik bedoel, niet, voor, niet, niet geraffineerd, maar alles tegenovergesteld. Zo moet een mens zichzelf. Zo de wereld is gemaakt. Dus... Alle facetten heeft de wereld in zichzelf. En de mens moet ook in zichzelf dat ontwikkelen. En dan pas, dat is dan de realiteit. Dat is dan geïntegreerde plaatje. En niet alleen maar al die wijsheden die dan... Leert men dan die wijsheden. En die denkt men dat men daardoor eh, tot eh, bevrijding zal komen. Dat is niet zo. En dat is wat we in de zoger leren, zie je dat... Zoals het wij steeds zeggen. Dat de mens moet die twee hebben. Ja? Zodra we een beetje inspannen. Wanneer we leren de zorg ingespannen. Dat gebruiken we dan. De, ons verstand. Onze, onze opbouwende kracht. Om, om wijsheid. Bij te krijgen. Bij te, te, schuilen, te schuilen. En aan de andere kant. Wanneer een pauze is. Of wanneer je dat niet leert. Dan moet je net zo als een man van de, van, de, van de marktplein zijn. Of, zoals we dat zeggen, of zoals een koe op de... zo'n beetje grazende koe op, de, op een wei. Die twee moet je combineren in jezelf. Dan pas kom je tot de ware... Tot de ware ontwikkeling. Ja? Ja? Die twee moet je combineren in jezelf. Nie, goed opletten dat het, dat is, dat, daar zit wel de steen des aanstands. Ja? Wat is de volgorde dan? De volgorde is, eerst moet je dan, yes, moet je een brave jongen zijn. Eerst moet je, wat moet je dan op school doen? Eerst leert men jou dat, ah, dit en je moet dat en moet je vermenigvuldiging mijn leren, ja of niet? Alle anderen, je mag dat niet, je mag dat niet, alles, je mag dat, niets mag je doen. Dat mag je niet doen, je mag dat niet, je mag en van allerlei dingen, men leert jou dan eerst, uh, alles, want wat eerst, wat betekent dat, met die wijsheden, men leert jou alle massagieren, maken, begrenzingen, begrenzingen, begrenzingen, begrenzingen, begrenzingen, Eigenlijk, de wijsheid betekent, dat jij steeds, in jezelf, die, inkerwingen laat maken, Eigenlijk, dat mag niet, dat mag niet, dat je moet je wel met een beetje, een beetje ontvangen, dan, maar niet meer dat, moet je echt goed opletten. Dat betekent massagie, hè? Iedere beperkingen Begrenzingen. En nog massag, Nog massag, Maar goed. die dan die Steeds dat soort uh, structuur, structuur inbrengen in jouw innerlijk. Waarbij vele, vele lagen je gaat opbouwen in jezelf. Dat is de wijze. Dat is de, de ene kant van de medaille. Maar wanneer de mens al dat flink heeft dat opgebouwd. Dan komt een moment wanneer je het allemaal het vloeiend laat maken. Dan heb, je also, dan heb je een moment of een periode waarbij alsof je al die massagieën laat vallen. Al die begrenzingen laat je varen. Laat je varen, al die begrenzingen. Heb je niet nodig. Natuurlijk heb je ze allemaal op de achtergrond. Alle teken, heb hebben dat allemaal natuurlijk. ik kan niet dat. Dus het is heel iets anders dan de naïviteit, naïeve domheid. Eerlijk? Maar dat is een, een, een zeer hoge, verheven domheid. Domheid uit de overweging, uit de beslissing, uit de zekerheid van binnen zichzelf. Die je had opgebouwd en nu ga je jezelf volledig vloeien, samenvloeien met een shem die geen enkele begrenzing heeft. Heerlijk? En dat is de, de hele clue. En daar heb je in die toestand heb je niet meer hoofd nodig. Daar alles zit al in de mens binnen. Dus dat komt wanneer eigenlijk alle uh, de hele zeg je dat aura is binnengekomen. Ja, de hele aura is binnengekomen of, en dan is het dan is het niet meer nodig om weer uh, nog weer dat al die begrenzingen te doen, want dan heb je dat ben je klaar.